Vijf uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Minister Roosentaal praat met Libische Overgangsraad. TBS eraan gehouden op vliegveld Parijs. En Lewis Hamilton wint Grand Prix van Abu Dhabi. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken... is vandaag op bezoek in de Libische hoofdstad Tripoli. Hij heeft gesproken met de voorzitter van de Libische Overgangsraad, Jalil... en met de interim-premier... Rosenthal zegt, zegt toe dat Nederland zo snel mogelijk... 2 miljard dollar aan Libische tegoeden vrijmaakt. Nederland belooft al eerder Libische tegoeden te ontdooien... maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Rosenthal zei in Tripoli dat de overgangsregering het geld hard nodig heeft... om het leger en de politie op te bouwen. Verder pleitte de minister ervoor dat Libische burgers worden ontwapend. Vooral het inleveren van schouderraketten vindt hij belangrijk.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 In de Limburgse plaats Heel is een man op bizarre wijze om het leven gekomen... doordat hij zijn handrem niet goed had aangetrokken van zijn auto. Het slachtoffer had zijn auto geparkeerd en toen hij uitstapte... merkte hij dat zijn auto langzaam achteruit rolde. Met zijn hoofd tussen het geopende portier en de dakrand... probeerde hij de rem aan te trekken, maar de deur werd dichtgedrukt... doordat de auto langzaam tegen een wagen ernaast reed. De man werd gewurgd door zijn eigen auto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 In het tv-programma Buitenhof zei Wijsglas dat de onrust over de euro verder kan aanwakkeren. Dat zou verregaande consequenties kunnen hebben, al dus Wijsglas. Hij wijst erop dat Wilders in het buitenland wordt gezien als een deel van de Nederlandse regering. Ook al levert zijn partij slechts gedoogsteun. De PVV wil een internationaal bureau vragen om onderzoek te doen naar kosten en baten van herinvoering van de gulden.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 De regerende socialisten steven af op de grootste verkiezingsnederlaag sinds 1975. Spanje wordt al jaren geteisterd door een crisis. De huizenmarkt is in elkaar gestort en de werkloosheid ligt boven de 20 De socialisten zijn er niet in geslaagd om het economische tij te doen keren. De Grand Prix van Abu Dhabi is gewonnen door Lewis Hamilton. De Britse Formule 1 coureur bleef de Spanjaard Fernando Alonso enkele seconden voor. De Duitse Sebastian Vettel viel al in de eerste ronde uit. De wereldkampioen kreeg een lekke band en liep daarna schade op aan zijn auto. Als Vettel had gewonnen was het zijn twaalfde zege van het seizoen geweest. Het record is sinds 2004 in handen van Michael Schumacher met 13 zegens. Dat record kan Vettel nu niet meer evenaren. Over twee weken wordt in Brazilië de laatste Grand Prix van het seizoen verreden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht steeds meer bewolking en mist. Temperaturen vannacht tussen de min 2 in het noordoosten en plus 5 in Zeeland. Morgen eerst grijs en nevelig, later zon en dan wordt het 7 tot 10 graden. Ah, verkeersinformatie. Het is alweer een kleine wereld in delen van het land. Dichte mist plaatselijk in het noordoosten, midden en zuiden van het land. En het verkeer heeft daar ook af en toe last van. Op de A22 rond de Velzen-tunnel al een groot deel van de dag files vanwege werkzaamheden daar. Een van de twee tunnelbuizen is tot dinsdagochtend vroeg dicht. Op de A50, os richting Arnhem, wandelde een koe over de rijbaan. De weg is wel weer open, maar tussen Renkum en Knoop het Grijzoord nog wel twee kilometer file. Mijn vermogen zit in mijn bv voor mijn pensioen. En dat wordt beheerd door de bank.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 Zeven minuten over vijf. Laatste uur van langste lijn. We gaan naar Leverkusen, want uh, ze kwamen eraan, hè? Richard van der Maanen. Nou en of, spannend, spannend, spannend. Uh, VOC heeft het echt moeilijk horen en wankelt, want de inhaalrace is serieus ingezet hier in Leverkusen. 17-19 en nu 18-19. 14 minuten zijn we bezig in de tweede helft. U hoort het, het publiek pakt het ook op. Zoveel zijn het er niet, maar iedereen maakt lawaai. En het jonge VOC heeft het bijzonder zwaar in deze fase. Goed, dat gaan we dus uh, allemaal volgen dit uur. Verder de zeilkwestie. We gaan uh, praten over de matchraces. Wie mogen erheen wat betreft Nederland naar de Spelen in Londen? En over vooruitkijken gesproken. Nederland speelt aanstaande dinsdag tegen Duitsland. Vriendschappelijk werd gezegd. Maar is het allemaal wel zo vriendschappelijk? We gaan zo meteen luisteren naar Mark van Bommel. En over vooruitkijken gesproken. We gaan ook vooruitkijken naar de wedstrijd van de Nederlandse volleybalvrouwen. Die beslissende wedstrijd vanavond in het -E pre-EOKT. -E dat is een mooie afkorting. Oh, God. Yeah. Qualification. Yeah. If you're down and confused you, And you don't remember who you're talking to Concentration, slip away Because your baby is so far away Well, there's a road. And love and the eagle fight with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, not the one you with. Love the one you with. Love the one you with. not the one you with. with. Don't be angry, don't be sad, but don't sit quiet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 Ik zeg Crosby Nation Jong. Ontbreekt er één naam? Die is ook dit nummer. Steven Stills, prachtig nummer. Love the One. Juist, en zo zitten we iedere zondag toch maar weer vier uur gezellig in een warme studio. Ah. <laughs> Kijk aan. Uh, uh, ja, de Sint geeft cadeautjes, maar Duitsers die cadeautjes geven, nee. dat zal weinig gebeuren. VOC heeft er last van, Richard van der Malen. Duitsers komen altijd terug dan dat is ook in deze wedstrijd weer het geval. 18, 19, 13 minuten nog in deze levendige Europa Cup wedstrijd. VOC Amsterdam speelde 35 minuten lang. Uitstekend handbal, maar gaat nu fouten maken. Weer een twee minuten tijdstraf nu voor Garis Rozenmalen. Die door de Zwitserse scheidsrechters wordt weggestuurd. Een Paar minuten geleden ook al VOC even in ondertal toen een uh, tijdstraf voor uh, Matteman. Het uh, loopt allemaal niet meer zo bij VOC. De dekking van Leverkusen staat veel en veel beter. En daar hebben ze ook een uitstekende kiepster, Larissa van Dorst uit uh, Den Haag. Die het uitstekend doet bij Leverkusen en ervoor zorgt dat VOC bijna geen doelpunten meer maakt in de tweede helft. Nu wordt de bal goed opgepikt in de verdediging. Snelle breakout wordt niet mogelijk gemaakt omdat Leverkusen snel terug verdedigt. En dus wordt de aanval langzaam nu opgebouwd met Lindsay Schrekker. Alle speelsters van Leverkusen terug in de buurt van de cirkel. en. Het is VOC dat de bal rondspeelt. Esmee Dekker is zojuist in de ploeg gekomen. Een van de jonge talenten bij VOC naar Matteman. Zij is ervaren op middenopbouw. Krijgt de bal terug van Dekker. Aan de rechterkant staat Debbie Bond. Die vraagt om de bal. Krijgt hem niet. Overtreding wordt gemaakt en een vrije worp op de 9 meterlijn. VOC moet knokken, maar het is allemaal wat geforceerd. Het afsluiten. Nu wel een doelpunt, terwijl er toch een overtreding wordt gemaakt. Maar de voordeelregel goed toegepast. En dus 18-20. Dan weer de snelle aanval aan de andere kant. En... En een doelpunt. Mooi doelpunt. 19-20. Bal hoog in het net. Geen kans voor Peggy Viergever. Weer is het Laura Steinbach. Bijna 2 meter lang is ze en zij maakt 19-20. VOC verdedigt de voorsprong van 26-25 uit het eerste duel. Maar wankelt nu in Leverkusen. Het gaat over zeilen hebben, want uh, ja, de Olympische Spelen naderen... is er ook altijd wel wat bij het zeilen te doen. Zelfs als Marceline de Koning, René Groeneveld en Annemiek Best... bijvoorbeeld proberen zich te kwalificeren voor het matchracen bij de Olympische Spelen. Maar trio moet daarbij de strijd aan gaan... met onder meer de Nederlandse kernploeg. Want Groeneveld en Best maakten deel uit van die kernploeg... maar stapten eruit omdat ze zich niet konden vinden... in het beleid van coach Michael Loent. En Marceline de Koning, die naam kent u natuurlijk wel... Zij veroverde tijdens de Spelen van Peking... een zilveren medaille in de 74 klasse Maakte een uitstapje naar de surfplank. Maar nu keert ze dus deze Marceline Koning weer terug in de boot. Uiteindelijk wil je als te gewoon een medaille op de spelen halen. En uh, ik had een hele mooie doelstelling neergezet om dat op de surfplank te doen. Maar dat blijkt gewoon echt heel erg moeilijk te zijn. En ik zat net heel erg te dubbel of het door zou gaan en of het doel, doelstelling nog steeds haalbaar was. Want ik had vanaf het begin gezegd: als het uh, goed gaat, ga ik door. En als ik denk dat ik het niet haal, stop ik ook mee. Omdat je moet er zoveel tijd en energie in stoppen, dan moet het ook wel uh, een. Uh, Resultaat uiteindelijk hebben. Dus daar was ik heel hard over na aan denken. En toen kwamen René Groeneveld en Annemieke Bes bij mij op de stoep en die vroegen of ik met hun wou samen gaan matchracen. Ja, dan ga je toch wel even flink op je hoofd krabben. Nu stap je in het project met uh, René Groeneveld en Annemieke Bes. Hoe groot is die verandering voor jou? Uh, ja, het, ze het zeilen is eigenlijk hetzelfde als fietsen. Als je het kan, <coughs> dan verleer je het niet. Maar um, ja, ik moet wel heel erg lachen toen ik ik zag dat, nou ja, ik, ik zit ineens helemaal voor in de boot. Dus in plaats van dat ik iemand voor me heb... in die 70 had ik Lopke voor me staan. Dan zit ik nu helemaal vooraan. En in plaats van dat ik een grootsal in mijn handen heb ik een fok in mijn handen. En uh, ja, je moet best wel veel vertrouwen in je stuurvrouw leggen. Want uh, die uh, hoekt de boot ineens een, een kant op. Maar uh, ja, het is ja, een hele grote verandering. Maar het, is, ja, het, het blijft zeilen. Maar is het echt iets wat je je eigen moet maken? Uh, ja. Um... Ik denk alleen dat ja, de stappen gaan gewoon heel veel sneller gaan. Uh, ik krijg heel veel opmerkingen en uh, er zijn heel veel mensen om me heen die me daar goed in kunnen begeleiden. En um, ja, ik moet dat voordek wel mijn eigen maken, maar dat gaat wel heel wat makkelijker dan het surfen. Ja, want ik zeg dit, want het is natuurlijk kort dag naar Londen. Ja, maar ja, ik stap wel bij twee hele ervaren zelfsters in de boot. Dus ik kan, ik kan redelijk snel meeliften. Het is niet dat ik het wiel opnieuw zelf moet gaan uitvinden. Wie financiert het? Ja, dat is altijd moeilijk. Nou, we zijn we hebben wel de cc status gekregen van het Watersportverbond. Um, dus dat in dat we deels ge, ge, geholpen worden. En dat we gebruik mogen maken van faciliteiten als in medische staf en uh, dat soort dingen. En verder uh, hebben we een aantal goede sponsors gevonden die ik natuurlijk heel hard wil noemen, maar dat mag vast niet. Op wat voor manier ondersteunt het Watersportverbond jullie? Um... Ja, nou, toen wij uh, op een uh, woensdagavond bij elkaar hebben gezeten... om te beslissen of, of, of wij dit gingen doen... toen uh, hadden we, heeft Annemiek gelijk donderdag uh, Hessel gebeld. En uh, de volgende dag hadden we een afspraak. En daarin uh, hebben we een sporttechnisch plan hebben we neergelegd. Met daarin, uh, hoe we, daarin geschreven hoe we het willen, ja, de doelstelling willen halen. En uh, een week later zaten we weer met een gesprek... waarin uh, veel meer dingen duidelijk werden... zoals uh, dat we of onder andere van de arts gebruik konden maken... We worden waarschijnlijk geholpen in de vorm van boten, want het watersportverbond heeft vier boten. En die worden nu voor de kernploeg al de hele wereld rondgestuurd. Maar de kernploeg gaat voor, want zij zijn het eerste team en wij zijn eigenlijk het tweede team. Dus als er ruimte is, dan, dan krijgen wij die boten te leen. En zo niet, dan niet. En um, uh, ja, we worden gewoon met veel expertise geholpen. Hoe kijk je terug op die periode van het windsurfen? Um, nou, ik wou gewoon, toen ik begon met windsurfen, toen had ik het idee, ik ga de Spelen halen. En als ik dat haal, dan ben ik de eerste zeiler die dat, die dat gelukt is. En um, op zich is dat niet heel handig om, om een nieuwe sport te gaan beginnen op je, nou, op je dertigste. Als je dat gelijk op olympisch niveau wil doen. Dus ik wil eigenlijk gewoon mezelf bewijzen daarmee. En ik wou de wereld ook bewijzen dat het kon. En ik geloof ook nog steeds dat het haalbaar is. Alleen niet in de korte tijdsverstek dat ik het wou doen. Dus um, al had ik eerder begonnen, dan had de kans veel groter geweest. En ik weet wel dat ik er alles voor gegeven heb en alles voor gedaan heb om het, om het doel wel te halen. Alleen je moet op een gegeven moment ook in kunnen zien dat, dat het niet meer haalbaar is. En dat had te maken met dat ik bijvoorbeeld op Europees kampioenschappen 23ste ben geworden. En voor een, ja, de tweede keer dat ik Europees kampioenschappen in een klasse vaar, vind ik dat eigenlijk best wel heel erg goed. Want dat is voorbij de helft. Maar dat is niet de top 8 die het watersportverbond vraagt om uiteindelijk naar de Spelen te gaan. Of eigenlijk het nsc nsf die dat vraagt. Oké, okay, nu het matchrace. Je, je, je zal samen met René en uh, Annemieke een traject hebben uitgestippeld. Waar is het moment dat jullie er moeten staan? Uiteindelijk moeten we er staan uh, tijdens de Olympische Spelen. En uh, als we, bedoel, de doelstelling is uh, een medaille op de Olympische Spelen. En daar gaan we finaal voor. En alles, alle punten daarvoor dat zijn, dat zijn eigenlijk bij subdoelstellingen. Dus dat wij uh, in de want wij mogen naar de wereldkampioenschap over zes weken. Dat we daar het land gaan... ...moeten gaan nomineren. Dus dat betekent bij de eerste acht finishen. Dat is, dat is een subdoelstelling. Ja, gelinkt aan, het, aan de grote doelstelling. En ook dat we de Nederlandse kernploeg moeten verslaan in mei. Dat is ook een subdoelstelling. Uiteindelijk gaat het gewoon dat we in augustus uh, op de Spelen staan. En gewoon helemaal fit en klaar voor de, voor de race. Subdoelstellingen en doelstellingen. Het gaat allemaal om Olympische medailles. begrijpt u wel. Hè? Marceline de Koning was dat in gesprek met Floris van Hoorn. We gaan even naar Richard. Ja, Richard van der Mare voor de wedstrijd tussen Bayer Leverkusen en V.O.C. Zijn ze er al overheen de Duitsers, Richard? Nee, nog steeds niet. Het is gelijk 22-22. Iets minder dan 7 minuten nog in deze wedstrijd. Eerste duel in Amsterdam vorige week 26-25 in het voordeel van VOC. En als die stand vanavond weer bereikt wordt in Leverkusen... in het voordeel natuurlijk dan van de Duitsers... dan krijgen we strafworpen vijf maal aan beide kanten. Maar goed, zover is het nog niet. Het is een hele andere tweede helft. Een wervelwind af en toe is het zoals Leverkusen over het Ar VOC heen dendert. In de eerste helft duidelijk eenrichtingsverkeer. Een superieur VOC. Maar in de tweede helft zijn de rollen dus omgekeerd. En is met name Larissa van Dorst, de kiepster van Leverkusen... een sta in de weg voor VOC. 22-23 is het nu geworden. Doelpunt dus van VOC. En dan weer de aanval aan de andere kant. Leverkusen dus. VOC verdedigt met man en macht. cirkel wordt vrijgespeeld. En dat is een doelpunt. En ook een twee minuten tijdstraf voor VOC... Een dubbele straf dus, speelster van Leverkusen blijft liggen in de cirkel, maar het doelpunt wordt wel toegekend. En dus 23-23 in een hele spannende tweede helft dus. Ja, het is ook een rumoerige tijd bij VOC. Een aantal weken geleden stopte Rolf Schulte, Die ervoor zorgde een aantal jaren geleden dat VOC driemaal op rij kampioen werd van Nederland. Hij stopte omdat er volgens hem geen chemie meer was. Hij had niet zoveel motivatie meer om het seizoen nog voor te zetten. Vooral ook denk ik dankzij twee nederlagen in de competitie hij hield hij er mee op. En VOC moet het nu doen met twee dames aan het roer. Nancy Breugem en Oud... Speelster Natasja Burgers. Zij is ook zeer nadrukkelijk aanwezig op de bank. En is nu zojuist ook ingevallen. Want ze stond op het wedstrijdformulier. Natasja Burgers is nu in het veld gekomen. Voor die laatste minuten bij VOC. En dat is toch wel een, een bijzonder feit. Want Natasja Burgers is een icoon uit de Nederlandse handbalsport. Heeft heel veel ervaring. 36 jaar is ze. En zij staat nu voor die laatste minuten dus in het veld bij VOC. 22-23. De Voorsprong dus voor de Amsterdammers. Sometimes, we... Het hit uit 2003 op mijn blaadjes. Maar even ontgaan, maar het schijnt echt zo te zijn. Hoe vervan ik met het nummer Sometimes. Maar wij zijn benieuwd naar Leverkusen tegen VOC in de slotfase. Richard van der Maden. Ja, wat een spanning zeg in deze wedstrijd. 25-24 zojuist gemaakt voor Leverkusen. Ik zeg het nog maar een keer, de eerste wedstrijd eindigde vorige week in Amsterdam in een overwinning voor VOC. 26-25 en nu dus 25-24 in het voordeel van de Duitsers. Het publiek, ze gaan erbij staan. Twee minuten en tien seconden nog hier in de Schmid Arena. Wat kan VOC nog? ...in deze wedstrijd in de laatste minuten. Het is Natasja Burgers, 36 jaar, weer in het veld gekomen. Ze schiet, onderkant lat, die bal gaat eruit. En via Larissa van Dorst is er dan rust bij Leverkusen. Twee minuten nog, iets minder... En Larissa van Dorst is toch langzamerhand een speelster die je een uitblinkster mag noemen. hoor Bij Leverkusen in dit duel speelde al een uitstekend EK onder 19 in Nederland in augustus. Groot talent voor de toekomst en zij houdt Leverkusen op de been. Leverkusen dat natuurlijk ook aanvallend veel en veel beter speelt dan in de eerste 30 minuten. En VOC heeft het met al die kleine meiden in de dekking bijzonder moeilijk tegen die lange schutters in de tweede lijn. Het tempo gaat weer omhoog bij Leverkusen. 25, 4 24 voorsprong dus. Maar goed verdedigd nu door Shanna Matteman. Vrije worp met nog 1 minuut en 10 seconden te spelen. Het balbezit blijft dus voor uh, Leverkusen. En dan wordt er weer een time-out aangevraagd door Renate Wolf. Dat is de kchefsvuurderin van Leverkusen. Zij praten in op haar speelsters. Een meer ervaren ploeg Leverkusen ook. Met bijvoorbeeld Nadine Kraus. Wereldhandbalster in 2006. Dan heb je nog Laura Steinbach die al jarenlang voor de nationale ploeg speelt. Zevenvoudig kampioen ook van Duitsland. Leverkusen tegenover drie keer bij VOC Amsterdam tussen 2008 en 2010. Publiek wordt vermaakt met show. Ja, dat handbal, dat leeft hier wel in Duitsland. Dat is natuurlijk ook bekend. Het is niet uitverkocht in de Schmied Arena. Maar er zijn toch zeker 2000 mensen die helemaal uit hun dak gaan. De hele wedstrijd eigenlijk al. Ook vanuit Amsterdam. Veel mensen meegereisd Twee volle bussen, waaronder heel veel jeugd. Groot spandoek hangt hier ook met VOC aan het roer. Met daarnaast de bekende boot die daarbij is getekend. En het heeft VOC zeker geholpen. Die steun van de mensen uit Amsterdam in de eerste helft. Maar nu wankelt. Eigenlijk al de hele tweede helft. Het schot vanuit de tweede lijn gaat over het doel van de kiepster van VOC. Dat is Peggy viergever. 25-24 blijft op het bord staan in het voordeel dus van Leuvenpoese. En bij deze stand is dat uh, volgens mij dan in het uh, voordeel van uh, VOC. VOC met uh, Natasha Burgers binnen de lijnen. Gaat de bal naar uh, de hazen. De hazen weer naar Burgers. Tempo moet omhoog in de aanval bij VOC op de cirkel. Sabrine van der Mas, die wil de bal wel hebben, maar wordt verdedigd door twee Duitse speelsters. Weer Burgers, weer naar de hazen. Dan de hoekvrij spelen. Natuurlijk, daar ligt de ruimte, maar weer staat daar Larissa van Dorst. Oh, oh, oh, wat is zij belangrijk voor Leverkusen? Dat 19-jarige talent afkomstig van Hellas uit Den Haag. Zij redt opnieuw Leverkusen. 25-24 blijft het met 15 seconden nog te spelen. 15 seconden nog te spelen. De laatste aanval van de wedstrijd. De laatste aanval met uh, Leverkusen in balbezit. Uitstappen in de verdediging bij VOC. Dat levert een, negen, of een vrijworp op op de 9-meterlijn. Balbezit blijft dus nog altijd voor. De dames van Levenkoes En dan is het afgelopen. Is het 25-24? Bestaat er wat verwarring bij VOC? Maar volgens mij hebben zij gewoon deze wedstrijd gewonnen. Of is het... Ja, dat is mij allemaal een beetje onduidelijk. De armen gaan omhoog bij de speelsters van VOC Amsterdam. Maar de overwinning wordt dan toch gevierd aan de andere kant bij Leverkusen. Want zij maakte natuurlijk vorige week één doelpunt meer in die uitwedstrijd. En Leverkusen maakte nu met één doelpunt verschil. Het verschil in deze wedstrijd. En VOC maakt één doelpunt minder. En dat telt in het nadeel van de Amsterdamse ploeg. En dus, ja, op de valreek is het allemaal. Wint Leverkusen uiteindelijk deze ronde ten opzichte van VOC Amsterdam. En gaan zij door. Na de laatste 16. Er is heel veel verdriet aan de kant van VOC Amsterdam. Vorige week wonnen ze 26-25. Nu verliezen ze in Leverkusen. 25-24. En die 24 ja, die werkt in het nadeel van VOC in deze uitwedstrijd. En dat betekent dus dat Leverkusen... Doorgaat. En dat er heel veel vreugde is, ook bij de internationals van Oranje. Larissa van Dorst, Roxanne Bovenberg, Joyce Hilster. Zij bedanken hier het publiek in Leverkusen. En de meiden van VOC, zij druiven af. Ze verliezen met 25-24 in de Schemit Arena in Leverkusen. En het is dus net niet genoeg om een ronde verder te komen. Altijd even handig om de regels en de reglementen na te kijken voor je op reis gaat. Radio 1. NOS Het is bijna een minuut over half zes. Hier is Martijn van Beek. Minister Rosenthal is op bezoek in de Libische hoofdstad Tripoli. Hij heeft gepraat met de voorzitter van de Libische overgangsraad, Jalil... en met interim-premier Al Kiep. Rosenthal zegt ertoe dat Nederland zo snel mogelijk... 2 miljard dollar aan Libische tegoeden vrijmaakt. Nederland beloofde al eerder Libische tegoeden te ontdooien... maar dat is tot nu toe niet gebeurd. Op het vliegveld Charles de Gaulle bij Parijs is een 47-jarige TBS'er aangehouden... die sinds half juni op de vlucht was... De man was er tijdens een begeleid verlof in Maastricht vandoor gegaan. De man werd aangehouden toen hij probeerde Frankrijk te verlaten. De politie heeft afgelopen nacht in Almere na een lange achtervolging twee mannen en een vrouw aangehouden. Ze hadden getankt zonder te betalen en reden met een gestolen kentekenplaat en met de lichten uit. Tijdens de achtervolging probeerde de bestuurder van de verdachte auto politieauto's van de weg te drukken. Niemand raakte gewond. En in heel in Limburg is een man op bizarre wijze om het leven gekomen. Hij had zijn auto geparkeerd en toen hij uitstapte... merkte hij dat zijn auto langzaam achteruit rolde. Met zijn hoofd tussen het geopende portier en de dakrand... probeerde hij de handrem aan te trekken. Maar de deur werd dichtgedrukt doordat de auto langzaam tegen een auto ernaast reed. De man werd dus gewurgd door zijn eigen wagen. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Het Willemijn Hubert. Tja, die mist die de hele dag in met name het zuiden van Nederland aanwezig was... is zich alweer flink aan het uitbreiden... en uiteindelijk krijgt heel Nederland er vannacht mee te maken. Het wordt ook behoorlijk koud, zo'n min 2 graden in het oosten tot 3 in het westen. En morgen start de dag op veel plaatsen grijs en pas in de loop van de ochtend gaat de zon voorzichtig doorbreken. En dat kan op de ene plek ook wat langer duren dan de andere. Het wordt zo'n 5 tot 9 graden bij maar weinig wind uit het oosten. En ook dinsdag begint de ochtend met mist, maar later op de dag gaat de zon weer schijnen. En de dagen erna krijgen we te maken met een verandering in het weer. De wind draait naar het zuidoosten en daarmee wordt iets zachtere lucht aangevoerd. ABB ah, Verkeersinformatie, dat gaat ook over de mist... want in het noordoosten, midden en zuiden van het land... heeft het verkeer hier en daar hinder van die dichte mist. En die mist zal zich dus verder geleidelijk uitbreiden. Fielenzalen vooral in Noord-Holland vanwege werkzaamheden. Er wordt het weekend gewerkt in de Velstunnel op de A22. In beide richtingen voor de tunnel twee kilometer file... En dat merkt u ook op de A208 Haarlem naar Velsen. Want voor de aansluiting met de A22 zat ook 2 kilometer. En verder is bij Haarlem de A200 dit weekend dicht. Op de alternatieve route, de N205 naar Heemstede, is het extra druk. Bij Haarlem staat 2 kilometer. Zometeen kijken we vooruit naar de belangrijke wedstrijd van de Nederlandse volleybalvrouw. Vanavond om 7 uur spelen ze tegen Kroatië de finale van het pre-Olympisch kwalificatietoernooi. Maar eerst voetbal. Het gebeurt niet zo vaak. Maar afgelopen vrijdag ontbrak Mark van Wommel in het Nederlands elftal. De bondscoach, zijn schoonpapa, gunde de middenvelder van AC Milan rust. Komende dinsdag, als Nederland oefent in en tegen Duitsland, hoeft de aanvoerder dat niet te hebben. Dan wil hij per se spelen. Na afloop van de training vandaag ving Bert Behalderink hem op. Was jij verbaasd dat je niet speelde uh, afgelopen vrijdag? Je gaat er altijd vanuit dat je, dat je speelt als dus je bij de zelf komt. Natuurlijk is het wel even teleurstellen, maar aan de ene kant begrijp ik het ook wel. Maar je moet wel de drive hebben om altijd te spelen. Wat begrijp jij eraan dan? Dat wij een hele brede selectie hebben en dat we zeker op, op het middenveld heel veel keus hebben. Ja, maar een goede coach kiest toch voor de beste keus? Ja, maar van de ene dat kant... Denk je niet zelfs voetballer? Jawel. Dus, dus dan denk je toch van, ik moet spelen? Nee, maar je, denkt ook wel, je moet ook met de trainer meedenken. Ik denk dat deze groep al zo volwassen is dat men accepteert als men een keer niet speelt. En van de andere kant, uh, vaak uh, zegt de pers, van de trainer experimenteert niet. Dit is geen experiment. Maar, maar, ja, want dat hij, zegt, oe. Hij wisselt een aantal spelers en dan is het ook niet goed. Dus ja, wat willen jullie eigenlijk? Het Beste team, winnen. Natuurlijk, wij willen ook winnen. Uh, en het is van de ene kant een heel groot compliment... Als het publiek zo reageert met een fluitconcert. Dat wil zeggen... voor jou bedoel je dan? Je vindt dat persoonlijk. Nee, wij zijn een team. En als wij al 3,5 jaar een constant hoog niveau halen. En er zit een keer zo'n wedstrijd tussen wat niet eens heel slecht was. En het publiek reageert zo. Dat wil zeggen dat wij elke wedstrijd een heel hoog niveau halen. En dat het publiek teleurgesteld is als we niet scoren. Dat is natuurlijk altijd zo. Maar als je zo speelt zoals wij dat gespeeld hebben. Dan wordt dat elke keer verwacht. En dan zijn we ook een beetje zelfschuld. Maar als je tegen Duitsland niet zou spelen, dan uh, zouden de deuren kapot gaan, toch? Ja, maar dat, dat mag niet ten kosten gaan van het groepsproces. En dat, het zal uh, met heel veel jongens zo zijn die niet spelen. Maar we zijn al zo ver, zeker ook op het WK, waar we iedereen fit hadden. Daar heb je ook niks, geen, geen wandklank gehoord en, uh, en dat zal nu ook niet gebeuren. Nee, maar jij speelt wel tegen Duitsland? Daar ga je altijd vanuit. Ben jij dan ook zo benieuwd wie er naast jou staat? Nee, dan zou je de trainer moeten vragen. Nee, ja, maar ik vraag of je benieuwd bent. Nee. Dat maakt ja niks uit? Nee, de invulling bij ons is bijna altijd hetzelfde, ongeacht wie er speelt. Je ziet het ook, we hebben een hele hoop blessures, een aantal langdurige blessures. Nou goed, meestal wordt het dan ook ingevuld, zoals het hoort, en blijft het niveau heel erg hoog. Ik denk de Jong. Dat mag jij denken, Bert. Jij denkt er toch ook wel over na, of is dat echt zo van als ik zelf maar speel? Nee, daar heb ik eigenlijk niet over na. Ik kom vers van het trainingsveld. Nou, jij staat er dichterop dan ik dus. Ja, maar jij staat ook heel dicht bij het trainingsveld nou. Dus? Ik zou het niet weten. Dan even over die bondscoach. Uh, die gaat bijtekenen en lang bijtekenen. Uh, was jij verbaasd? Nee. Ik snap het wel. Als ik de KNVB was, dan uh, had ik dat ook uh, dat voorstel gedaan. Omdat je ziet dat hij uh, in 2008 begonnen is. Met een hele stijgende lijn. Elke wedstrijd zit er nog altijd progressie in. De spelers komen heel erg graag. Uh, het volk uh, houdt van het elftal. Uh, je bent tweede van de wereld. Ik denk dat je nog altijd ziet dat we vooruitgang boeken. Uh, dat, het, dat het voetbal uh, van goed naar heel mooi gaat met winst. Dus ik, ik, snap het, uh, ik snap het zeer zeker. En als de coach dan ook tevreden is, ja, dan ben je heel dicht bij een contractverlenging. Dat is misschien een beetje raar voor jou, omdat jij hem heel goed kent natuurlijk als schoonzoon. Maar noem eens iets typisch van Marwijk: dat hij uh, een bepaalde lijn in zijn hoofd heeft. Uh, daar ook wel van afwijkt, alleen qua nuances, waardoor het spel beter wordt. Ik denk dat iedereen dat ziet die hem de uh, afgelopen 3,5 jaar en ook daarvoor gevolgd heeft, dat er een hele duidelijke lijn in zit hoe zijn elftal spelen. Is hij ook leuk? Hij kan heel leuk zijn, ja. Mark van Wommel zei dat dus over Bert van Marwijk aanstaande dinsdag Duitsland-Nederland. Vandaag hadden we al een mini-Duitsland-Nederland... want Bayer Leverkusen handbalde tegen VOC. En het was ook ongekend spannend. Uh, Richard van der Maade heeft nu twee Nederlandse speelsers bij de, uh, uh, aan, aan de lijn zeg maar, bij, bij hem staan. Een winnende en een verliezende, Richard, hè? Ja, zo is het. Larissa van Dorst, de keepster van Bayer Leverkusen... die nu wat handtekeningen staat aan, uit te delen aan de Duitse jeugd. En ook Shanna Matterman, speelster van VOC Amsterdam... die daar al jaren uh, speelt. Ja, het was een echte thriller inderdaad. 25-24, dus de tweede wedstrijd in het voordeel van uh, Leverkusen. Terwijl de eerste wedstrijd eindigde in een overwinning voor uh, VOC. 26-25. En er was, Shanna, heel veel verwarring na afloop. Ik wist het eerlijk gezegd ook even niet helemaal meer omdat jullie de handen omhoog staken en de teleurstelling leek bij uh, Leverkusen. Hoe zit dat nou precies? Ja, klopt. Uh, in eerste instantie dachten we dat wij door waren omdat uh, Leverkusen ook uh, niet aan het juichen was. En toen liepen we naar de referees en uh, ja, op een gegeven moment zie je dan uh, Leverkusen uh, juichen. En dan denk je, wat, wat is er nou in de hand? Uh, het zit namelijk zo, wij hebben thuis minder doelpunten gescoord dat, uh, dan hun nu hebben gemaakt. En dan hoor je gewoon dat je uitgeschakeld bent. Nou, dat is gewoon uh, heel zo. dit. Volgens mij ben je helemaal leeg. Ja, ik ben helemaal leeg. Ik ben ook echt verbouwereerd uh, van, uh, van de uitslag. Uh, de eerste helft leek zo goed. En uh, ja, dan laat je het gewoon lopen. En uh, je laat het gewoon eigenlijk liggen terwijl het je gewoon kan winnen van profs. Nou, dat is dan echt... Uh, ja, dan ben je leeg. Ja, want jullie zijn amateurs eigenlijk. Hè? Zij zijn profs, zeven keer al kampioen uh, geweest van, uh, van Duitsland. Uh, Europees veel meer ervaring. En dan spelen jullie ze eigenlijk helemaal van de vloer. 35 minuten lang. En het verschil was zelfs acht doelpunten in het voordeel van VOC Amsterdam. Hoe kan dat verschil dan daarna ineens zo groot zijn weer? Ja, klopt. Uh, we spelen ze inderdaad helemaal weg. Dat hadden we in eerste instantie ook helemaal niet verwacht. En dan uh, kom je in de kleedkamer in en weet je dat je dit vast moet houden. Maar ja, de ervarenheid van Leverkusen dat, uh, ja, dat zie je gewoon dat hun veel ervarenheid zijn En uh, ja, dan missen wij gewoon dit soort wedstrijden op hoog niveau. En je ziet dat hun dat wel gewoon hebben en wij niet. Ja, dat is jammer. Larissa van Dorst, kiepster van uh, Hellas. Afkomstig daarvan uit Den Haag. Die staat ernaast je. Was zij een sta in de weg voor jullie? Uh, nou, Eerste helft niet, omdat het goed uh, ging. Maar de tweede helft heeft ze zeker belangrijke leningen gedaan. Waardoor wij niet konden scoren. Ja, absoluut. Groot talent hè, voor de toekomst. Ja, zeker. Daarom zit ze ook hier natuurlijk. Ja. Oké, okay, dat was Shanna Matseman, Larissa van Dorst, uitblinkster aan de kant denk ik van uh, bayer Leverkusen in deze wedstrijd. Zeker in de tweede helft, want je pakte er de ene naar de andere bal uit. Ja, de tweede helft gingen we gewoon veel beter spelen met het team. We kwamen gewoon in de flow en daardoor kon we als het team gewoon de dekking ging beter staan. En als je ziet dat het gewoon goed gaat gaan doelpunten maken, dan gaat gewoon op een gegeven moment alles goed. En het is gewoon fijn als je een goede dekking voor je hebt staan. Je hoort het publiek staat achter je en dan kom je zelf ook gewoon krijg je zo'n kick van en dan... Ja, Gaat eigenlijk het ballen stop gewoon veel makkelijker dan als het allemaal niet zo is. Dus het is ook echt met dank aan de dekking en ja, de tweede helft ging gewoon alles veel beter. En... Het was wel op het nippertje, want de eerste helft leek nergens op bij jullie. Nee, de eerste helft was echt drama. Vorige week was ook de hele wedstrijd eigenlijk dramatisch. waren eigenlijk een beetje het spel van VOC is heel anders dan dat we hier in Duitsland gewend zijn. In Duitsland is alles heel fysiek, alles op kracht. En VOC heeft ons toen verrast met het snelle spel en hebben we de hele week op getraind. En de eerste helft ja, ging het gewoon alsnog niet. En de tweede helft zijn we echt van onze eigen kwaliteit uitgegaan. Alles op uh, afstand scho uh, schoten dat we echt onze eigen kracht gingen gebruiken. En dat heeft geholpen. Dus. Ik heb je ook zien spelen tijdens het EK onder 19 in Nederland. Toen was je ook bij Vlagen fantastisch. Nu uitstekend. Waar gaat dit eindigen? Ik hoop heel ver. Mijn doel is om ja, Olympische Spelen te halen. En binnenkort, ik ben nu uh, sta ik op de reserve bij het Nederlands team. het en... WK Brazilië in december? Ja, en ik hoop dat ik, ja, dat ik daar ooit vaste kracht word. En mijn doel is om daar ooit eerste keeper te worden. Ja, tot slot, hoe is het om te handballen in Duitsland, waar de sport zeer populair is? Ja, dat is onwijs gaaf, Het is een hele ervaring. Vooral de trainingen vind ik een heel groot verschil. Alles is zo fanatiek, iedereen geeft elke training alles. En ook de wedstrijden, ja, het is gewoon een evenement apart hier, de handbalwedstrijden. Dat zag je ook vandaag. Gewoon zoveel publiek. En dat is gewoon mooi om in te spelen. Ja, ik vond niet eens dat er zo heel veel mensen waren, maar ze maken wel allemaal lawaai. Iedereen doet mee hè? Ja, het publiek is wel ja, betrokken bij het spel. En uh, ja, het is wel mooi. Oké, okay, dankjewel. Dat was Larissa van Dorst, keepster dus van uh, Bayer Leverkusen. Dat uh, wint met 25-24 van VOC Amsterdam en daardoor doorgaat naar de laatste 16. Mm -hmm.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 Wat heb je gedaan van Anouk? te hebben over turnen, weet u wel, is er is allemaal veel over te doen... want niemand plaatste zich, er moest er een nieuw traject komen... het kostte de Turnbond vele weken van piekeren, dat zijn ze wel gewend daar... en pijn maar nu is het traject richting het Olympische kwalificatie en nou de Spelen dan toch eindelijk bekend. Het traject dat is toegespitst op Jeffrey Wammes en vooral op Epke Zonderland... en dan weet dus ook meerkamper Bart Durlo waar hij aan toe is. Londen gaat normaal gesproken aan zijn neus voorbij. Durlo kwam in actie tijdens de internationale wedstrijden in Stuttgart... waar de beslissing van de bond het gesprek van de dag was. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het was lang wachten voordat de Turmbond de juiste woorden had gevonden voor de procedure richting het Olympisch kwalificatietoernooi en de Spelen. Maar nu staat het allemaal zwart op wit. Zonder daarbij overigens de namen te noemen. Dus dat doen wij dan maar even. Normaal gesproken gaan Epke Zonderland en Jeffrey Wammes naar het kwalificatietoernooi in januari. En als ze daar allebei aan de limieten voldoen, lijkt Epke Zonderland zeker van de Spelen. Immers, de kans op een Olympische medaille is het criterium. Dat leverde bij de strijd om de DTB-pokal in Stuttgart nog wel wat scheve gezichten op. Bij Jeffrey Wammes bijvoorbeeld. Ik weet er natuurlijk helemaal niks van. Dus ik denk dat ik wel echt bij een sportadvocaat, nou dat heb ik trouwens al gedaan, gewoon wel moet neerleggen van, van dit zijn de regels. Klopt dit? Kan dit? Mag dit? Maar ook bondstrainer Bram van Bokhoven is verre van tevreden. Hij maakt zich hard voor de andere turners. Die zich wat hem betreft volgend jaar ook nog wel hadden mogen mengen... in de Olympische kwalificatiestrijd. Ja, kijk, ik zou graag een... een, een... ...een seizoen zien waarin dat opgebouwd wordt richting de Olympische Spelen... ...waarbij niet de energie uit de Sparters weggehaald wordt... ...maar de energie blijft stromen, dat Sparters kansen hebben... ...en mogelijkheden zien om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen. Dan komen we verder. En uh, ik denk nu uh, in januari keuzes maken... Uh, ...zorgt niet voor uh, dat uh, alle Sparters op scherp staan... ...die nog op een mogelijkheid op de Spelen kunnen komen. En dat geldt dan met name voor Bart Deurlo... Als er iemand nog een gooi had kunnen doen naar de NOC-eis, top 12 van de wereld, dan was hij het wel. Maar door de keuze voor Wammes en Zonderland wordt de deur voor hem nu op voorhand al dichtgegooid. Slecht nieuws. Ja, dat ja, ja, is wel slecht nieuws. Maar ja, hun hebben het gewoon eerlijk behaald, toch? Dus ja, het blijft topsport. Het is wel hard en uh, ja. Dat kan, ja, kan je erover zeggen, ze hebben het gehaald en ik niet. Dus, ja. had jij stilletjes toch niet de hoop dat er nog een kansje voor jou werd gecreëerd? Uh, nou, toen uh, Epke van de rekstok ging en uh, Jeffrey Jans sprong, toen dacht ik al van ja, dat geef nu wel weinig kans. Dus dat was eigenlijk al wel het moment dat jij afscheid nam van jouw Olympische droom voor wat Londen betreft. Ja, mijn Olympische droom is nog lang niet weg. Ik, bedoel, uh, ik ben nog jong en uh, 2016 was sowieso mijn moment moet zo, zo mijn moment worden. En... 2012 was sowieso nog wel te vroeg. En het had gewoon mooi geweest als ik er ook had kunnen zijn voor 2016 ook. Om een beetje ervaring op te doen. Maar ja, 2016 dat moet wel lukken. Dat is wel mijn uh, Olympische Spelen. Dus wat dat betreft valt het met de klap wel mee? Uh, ja, zeker. Ik, had, ja, natuurlijk, ik, bereid, ik bereid me meestal voor op het ergste. Dus dan valt het wel uh, al mee. Bart Deurlo. Hij komt in Stoetkart op een beperkt aantal toestellen in actie. Hij richt zich dus op de Spelen van Rio in 2016. En hij besluit de zaken rigoureus anders aan te pakken. Durlo is weg uit de trainingshal in Den Bosch, weg bij trainer van Bokhoven. Samen met Anthony van Asje traint hij nu in Zwijndrecht, waar er maar liefst drie trainers tot hun beschikking staan. En daarin zit hem volgens Durlo de meerwaarde. Nou, ik wil niet zeer weg uit Den Bosch, maar dit was gewoon beter. En ja, als je iets beter komt, moet je het gewoon pakken, vind ik. Ja. Dit is beter in welk opzicht? Ja, gewoon voor mijn ontwikkeling vooral. Want ja, je hebt natuurlijk uh, ja, één op twee. Dat, uh, wie, dat krijgen wij dan niemand. Maar trainingsbegeleiding? Uh, ja, en uh, dan nog, nog twee andere goede coaches die uh, je helpen met uh, beter worden. Dus ja, het kan eigenlijk niet beter. Had je ook een beetje het gevoel dat je wat stagneerde uh, in Den Bosch? Dat je niet verder kwam? Uh, nou, niet zozeer natuurlijk. Want ik heb natuurlijk wel best wel stappen gemaakt ook in Den Bosch. Dan kan je best wel, als je, je filmpjes kijkt van mei 2009 en 2011 nu... Dan heb ik echt wel super grote stappen gemaakt naar EK's en WK's. In ieder geval het begin is er, zeg maar. Maar ja, om echt verder te komen heb ik gewoon het gevoel dat ik gewoon nu naar Jeroen moet. En Jeroen is echt uh, een super, super trainer. En zo verliest Bram van Bokhoven, nota bene de Bondstrainer, in één klap twee turners. Waarbij het vertrek van de Rising Star Durlo natuurlijk het zwaarst weegt. Sparters zijn natuurlijk uiteraard vrij om te kiezen waar zij trainen. Uh, Bart heeft na de WK inderdaad die overstap gemaakt. Uh, dus dat is alweer een aantal weken geleden. Uh, voor mij op persoonlijk gebied uh, is het natuurlijk uh, wel teleurstellend. Dat, dat, dat is logisch. Uh, kijk, trainingsinhoudelijk hoop ik dat hij uh, dat in de vorm zoals die, uh, de constructie... zoals hij ze uh, nu bedacht heeft, dat hij het optimale resultaat eruit haalt. Bart heeft uh, in principe heeft voor 2016 alles gedaan om succesvol te zijn nu. Het enige wat hij moet doen is zorgen dat hij mentaal en fysiek fit is. Kortom, daar gaan we in de toekomst vast nog meer van horen, Bart Deurlo. Maar nu de kwalificatieprocedure is bedacht en uitgetikt... zijn er de komende maanden maar twee namen die er echt te doen. Jeffrey Wannes. En hebke zonder land. Turnen dus, veel gesproken, eh, veel oefenen dus. Want het kwalificatietoernooi is in januari. Nog wel een ouderwetse type machine. En de weg naar Londen, daar gaat het ook over bij de Nederlandse volleybalvrouwen. Vanavond kan Oranje de eerste echte grote stap zetten richting de Spelen. In Kroatië spelen ze de finale van het pre-Olympisch kwalificatietoernooi tegen het gasland. En bij winst is Oranje verzekerd van het echte kwalificatietoernooi. Maar het gaat de laatste weken niet echt over rozen. Eerst was er het ontslag van bondscoach Avedald Zelinger... en dan technisch directeur Bert Goedkoop de ploeg onder zijn hoede. En gisteren haakte captain Manon Vlier af met een knieblessure. Toch heeft international-Caroline Wensink er alle vertrouwen in. Verslaggever Ayot Kloosterboer praat met haar over de wedstrijd van vanavond... maar blikt ook even terug op die turbulente periode... die de volleybalvrouwen hebben doorgemaakt. Nou, dag van de waarheid. Nou ja, ook dag was een dag van de waarheid. En ook vandaag. Vandaag is finale. Het is dus het leukste potje. Nou, op papier wordt het ook de interessantste pot. Want tot nu toe hebben jullie weinig energie verspeeld. Ja, dat is heel goed. Ja, eigenlijk een team dat kan volleyballen. De rest was, uh, nou ja, kwam niet... Uh, wij lieten hun helemaal niet volleyballen. Dus nu ben ik blij dat we eindelijk een beetje een tegenstander hebben. Dat we nog beter kunnen laten zien hoe goed we zijn. Maar het klinkt heel zelfverzekerd. Ja, ik heb ook geen reden om er niet te zijn. Nee, ik denk dat we dit gaan winnen. Bert zei al, of 3-0 als ze goed spelen, of 3-2 als ze slecht spelen. Dus daar, uh, dat denk ik ook. Zijn jullie inmiddels een beetje aan elkaar gewend nou? Of? Ja, we zijn natuurlijk al zeven jaar aan elkaar gewend ja. in het team. En uh, aan elkaar dus wat dat betreft. Ja, je begint over Bert. Ik vraag me af, zijn jullie nu uh, na het post-Zelingen tijdperk... inmiddels aan Bert gewend? Nee, niet echt. Hmm. Het is nogal een omschakeling. Uh, maar Bert uh, ja, doet zijn baan uh, gewoon zoals hij moet doen. en Het gaat heel respectvol gaan met elkaar om. En dat is denk ik de beste manier, maar... Uh, ja, het is nog wel... ja, heb je daar inmiddels respect voor gekregen? Want hij neemt toch maar wel die verantwoordelijkheid in zijn positie. Lijkt me het best lastig. Ja, dat is, dat is ook zo. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, je, hij probeert er het beste van te maken. Wij proberen het beste van te maken. Ja, het is niet zo gegaan zoals wij wilden. Maar goed, we hebben besloten door te gaan. Dus dan moet je daar ook in het veld uh, gewoon professioneel mee omgaan. En dat uh, lukt ons heel goed. Dat vind ik heel knap. Ja. Van Ari Zelingen, vader vaderseelingen. Uh, kwam er het verwijt dat jullie uh, wel wat meer commitment hadden mogen tonen naar zijn zoon uh, Avital? Ja, het is moeilijk om daarop te reageren. Want ik lees het natuurlijk in de krant en ik weet niet wat hij heeft gezegd. En uh, ik weet ook niet of hij wel met Avital heeft gepraat en of het waar is. Dus ja, ik zeg daar liever niets over. Ik ben het er niet mee eens. Maar uh, want je kan commitment ook tonen op een andere manier, denk ik. En uh, ja, je bent, wij zijn allemaal topsporters en we gaan ook allemaal voor onszelf. En hoe vreselijk het ook is gelopen. We willen allemaal nog naar de Olympische Spelen. Er is nog een hele kleine kans. Dus ja, het is logisch dat wij daar nog voor gaan. Kroatië, uh, zei je net. Uh, de, de ambiance zal heel anders zijn dan de potjes die jullie tot nu toe gespeeld hebben. Want de tribunes zullen al gevuld zijn. Ja, gelukkig wel. Dat is altijd ja. wel leuk met een beetje publiek. afgelopen wedstrijden was het heel rustig. En dan zagen we natuurlijk wel uh, vier Nederlandse fans of een stuk of vijf. Maar ja. ja, het is altijd leuk om in een volle zaal te spelen. Daar doe je het voor. Ja. Finale zonder Manon Vlier. Ja, had je tot nu toe nog niet meer gespeeld. Maar hoe is haar vertrek uh, gevallen in de groep? Ja, goed. Wel onverwacht. Maar uh, ja, het beleid van Bert is als je... Er is ook nog een leven na dit toernooi. En voor haar was het in, uh, het beste dat ze naar huis ging... om daar snel uh, iets aan te laten doen aan die knie. Ja, het is natuurlijk heel raar. We hebben in de afgelopen acht jaar nog nooit zonder Manon gespeeld. En nu al drie wedstrijden en nu die finale ook nog. Ja, we missen haar natuurlijk wel in het veld, buiten het veld. Ze is niet voor niets onze captain. Maar goed, ik vind dat we het heel uh, goed oppakken. En Lonneke natuurlijk speelt op de diagonaal En dat doet ze echt uh, fantastisch. Ja. Ik, ik bespeur bij jou een soort verhouding van uh, dit klusje klaren we even. En dan op, st op naar stap 2. Ja, klopt. Ik vind dat we nu uh, heel goed spelen, heel goed in vorm zijn. Hm. En Kroatië, het is een zeker een goede tegenstander. Maar ik denk met wat wij nu laten zien, dat wij hun wel uh, kunnen verslaan. En nou ja, je mag ook wel zeggen dat je denkt gaan winnen en dan volgens te winnen. Dat is ja. het mooiste. En dan op naar de volgende. En dat is pas in mei. Dat is nog heel ver met dan een nieuwe coach. Heb je al een voorkeur? Ja, het liefst avital natuurlijk. Maar ja, dat zit er niet meer in. Nee. Ik Nee, ik heb geen voorkeur. Ik heb geen idee uh, wie er zich allemaal heeft aangemeld. Of uh, waar de bond uh, aan denkt. Geen idee. Ik hoop wel dat we erin gekend worden. Maar uh, we zullen zien. Maar ja. Wat voor soort trainer moet het worden? Nou, iemand die... Uh... In ieder geval pittig traint, die ons ja, naar grote snoeien kan toewerken... maar ook uh, een stuk eigen verantwoordelijkheid geeft. Want we zijn inmiddels uh, niet meer, uh, geen kleine kinderen meer. En ik denk ja. dat we daar ook aan toe zijn. Dat we gewoon zelf kunnen bepalen wat we willen. Dat we wat meer uh, eigen inspraak krijgen. Wat moet hij wel hebben van Zelingen en wat niet... Nou, het moet gewoon een beetje avital zijn... maar dan een beetje dat ons iets vrijer laat... en iets met mijn eigen verantwoordelijkheid. Caroline Wensink in gesprek met de IELT Kloosterboer vanavond. Om 7 uur dus Nederland-Kroatië finale van het pre-Olympisch kwalificatietoernooi En de afloop van die wedstrijd, de nabeschouwing kunt u horen in Langste Lijn om 10 uur. Je eigenlijk niet onderbreken in deze plaats natuurlijk. Maar het zal moeten opwille van de tijd. Twist and Shout groepje uit Liverpool. De ja. Beatles heten ze het wel. Ja, lijkt... Gisteren nog een mooie documentaire gezien over George Harrison op BBC2. Uh, einde van deze langste lijn uitzending We zijn er weer vanavond om tien uur met zoals gezegd... de afloop van Nederland-Kroatië. De finale van het pre-Olympisch kwalificatiesrooi. Zometeen het NOS-journaal met Mark Visser. En daarna de collega's van de VPRO met Studio Itzerda. Wat ons betreft hele hele prettige avond.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 Als u ook voor het leven bent en tegen kanker, sta dan samen met mij op. Kijk woensdag naar de grote live tv-show voor KWF kankerbestrijding. Woensdagavond 16 november bij de AVRO op Nederland 1. Vanavond in de TV-show. Het had de grootste vliegramp uit de historie kunnen worden. Bij een Airbus vielen werkelijk alle systemen uit. Bij ons de Australische piloot van die onwaarschijnlijke reddingsactie. En hoe beleefde de vrouw van deze Captain Fantastic dit hachelijk avontuur? Op een immens landgoed in St. tropez zijn we te gast bij een zeer beroemd componist. De TV-show vanavond 10 voor half 10, Nederland 1. Hey, liever met mij. Ik hoor net hè, wat die universiteit, waar Raffi zo van droomt, ons gaat kosten.